De drie mannen die vorig jaar een overval pleegden... op het huis van Darte, Raymond van Barneveld... zijn veroordeeld tot celstraffen oplopend tot twee jaar. Een deel is voorwaardelijk. Het OM had veel zwaardere straffen geëist. Van Barneveld zat in het buitenland toen er werd ingebroken. Zijn vrouw was wel thuis. Zij zegt dat ze werd bedreigd, geschopt en geslagen. De drie veroordeelde mannen zeggen dat ze stom dronken waren... en toen spontaan besloten ergens in te breken. De politie waarschuwt voor een nieuwe vorm van fraude via WhatsApp. Oplichters leggen contact met het slachtoffer en vragen om de verificatiecode van zijn WhatsApp-account. Dan benaderen ze vrienden of familie van het slachtoffer en vragen om geld. De politie weet niet hoeveel mensen op die manier zijn opgelicht, maar kende deze vorm van fraude nog niet. Het advies is om nooit zomaar geld op te sturen, nooit codes te geven en eerst even te bellen. Justitie zegt dat er maatregelen zijn genomen... naar aanleiding van de beelden van feestende gevangenen in Heer Hugo Waard. Gisteren publiceerde de Telegraaf beelden van gevangenen... die in de keuken lopen, op tafels klimmen en elkaar joelend filmen. Smartphones zijn verboden in de gevangenis. Justitie onderzoekt hoe het kan dat gevangenen een feestje konden bouwen... en daar beelden van konden maken. Het kabinet steekt 30 miljoen euro in de bouw van de grootste en gevoeligste radiotelescoop ter wereld. De SKA-telescoop bestaat uit honderden antennes in Australië en Zuid-Afrika en uit satellieten. En is bedoeld voor onderzoek naar de geboorte van sterren, exoplaneten waar misschien leven is en onderzoek naar zwaartekracht. De eerste resultaten van het onderzoek worden over vijf jaar verwacht. Het weer wisselend bewolkt en af en toe nog een bui. Het is 4 tot 6 graden. Morgen ook wolken en zon met af en toe een winterse bui... bij zo'n 5 graden. Woensdag kan het in het Zuidoosten gaan sneeuwen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Wakker van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 With a felt pen in this suburban hell, and in the distance, a police car to break. Where's the policeman when you need one to blame the color TV?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 In de hand het laatste glaasje, iemand weet hoe het begon. Op de rimpeloze vlachten van een vlekkeloos bestaan. Aan het plotseling gaan waaien, ook al wil Helder van de kroeg, waar de vader. to go.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 There's no hope for a hundred child Whose joker is why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 Het, eh, na dit programma zondag of zaterdag... dan weet je dat ik fan ben van de muziek uit de jaren tachtig. En deze vond ik ook weer in, in de oude bak met uh, platen... de zingel van The Blue Monkeys. En It Doesn't Have To Be That Way. Heerlijke muziek uit de jaren tachtig. Ik zag op de Facebookpagina van uh, ons uh, eigen lokale radio CFM... het uh, filmpje van Fregel, dat zielige hondje. Ja, kant. Daar kom ik zo even op. Eerst nog even het andere nieuws. Oké, okay, ja.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 In deze plaat hoor je niet zo vaak meer last komen op de Nederlandse radio. Daar hebben wij op deze zaterdagmiddag bij CFM even verandering gebracht. Je daar The Window of Hope, de single van Olita Adams. Zo dadelijk het CFM weerbericht. Albert-Jan zit er al klaar voor. Ja. Ja, ja, ja. We gaan aan de tekst niks meer veranderen hoor. <laughs> Nee, oké. Okay. En uh, zo dadelijk hoor je dat uh, na deze plaats uit de jaren zeventig... ook weer zo lekker een meezinger. Hier is Delegation en Where is the Love...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 Heel erg winters weer de komende dagen hier in Zandvoort. Ja, daar ben ik eigenlijk wel blij mee, Albert-Jan. Ik ook. Ja, jij Jongen. ook. Ja. ja. Cabriootje? Nou, no, nog niet. Nog even wachten. Ja, dat komt er vanzelf weer aan. Volgende week gaan de zo alweer opgebouwd worden. Dus ja, daar gaan we echt naar het voorjaar toe. Hebben we zin in, zeker. En dan ook heel veel zonnige muziek weer het komende zomerseizoen... op je eigen radio CFM. Anonymous, autonomous will likely get the best of us, yeah.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 It's kwam deze single van Janis Ian uit. En het werd meteen een hele grote hit. Niet alleen in Nederland, maar in de hele wereld. Je hoorde de single Fly to High. Ja, of het jij hebt iets nieuws over de kippentrap. En als ik aan de kippentrap denk... dan denk ik meteen aan die trap in het centrum. Bedoel je die ook, of niet? Ja, nee, dat klopt. De, de, de bekende kippentrap de, richting station. Maar ja, daar gaat woningbouw plaatsvinden. Nou, dat, dat, dat, dat wordt, wordt gesuggereerd. In ieder geval dat het idee is gelanceerd...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 Het is voor mij ook geen must, maar vind het wel de moeite waard... om het eens met elkaar te overwegen, al dus van Marle. Nou, we houden het in de gaten, Albert-Jan. Ja. Gebruik jij hem wel eens, de kippentrap? Jazeker. Ook... Alleen bij daglicht, hoor. Alleen bij daglicht, alleen ja. Daglicht. Ja, daglicht. <laughs> daglicht. <laughs> Oké, okay, nou, dat, uh, dat verhaal blijven we uiteraard in de gaten houden. Of er woningbouw gepleegd gaat worden op de kippentrap. En hier is Giant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 Shake, throw the weight in the dirt under me, yeah. I'm gonna shake, throw the weight.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 Just to sing, sha la la la la la la la la la la la la la that, sha la la la la la la la la la la da, la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 Dat is juist over de herontwikkeling van het uh, passageterrein. En alles wat daar uh, zo'n beetje misgaat hè, op dit moment. Het is nou een never-ending story. Vandaar ook dat we deze gauw van Limao voor je draaien. We gaan dan weer uh, bijna op naar het nieuws en weer van uh, drie uur uh, Albert. Time Flies. Time Flies, Win je having van? Jawel. En helemaal met deze muziek van Beyoncé. Een soort muziek mag veel meer uitgebracht worden wat mij betreft, hoor. de single van Beyoncé en Love on Top. Alweer het uh, ene laatste plaatje in het eerste uur van uh, Zandvoort op zaterdag. Nou, hebben we al Marcel Horneman natuurlijk als uh, slagerij... maar uh, Freiburg is weg, dus er is weer plek voor een uh, slager. En die komt volgens mij in de Halterstraat. Hebben we dat goed? Zie ik nou een beetje mijn teksten? <laughs> mijn... Oh, dat was jouw... Ik kan kijk. de eerste helft van mijn bericht inmiddels wegstrepen. <laughs> dankzij meneer Harms. Waarvoor dank.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 Your rent is late He may have to get But don't worry Be happy Look at me, I'm happy Don't worry Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5